Laat ons deze godsdienstoefening aanvangen door met elkaar te zingen psalm 38, de versen 12 en 15. Psalm 38, vers 12 en vers 15. Zij die mijne dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag, spreken hoe mij het beste krenken en bedenken mijn verderf de ganse dag. Want, o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden en verhoren mijn gebeen. Psalm 38, vers 12 en vers 15. Aan de gemeente zal worden voorgelezen en gedeeld uit Gods woord dat u kunt vinden opgetekend in het eerste boek van Samuel, daarvan het achttiende hoofdstuk, de versen negentien tot het einde. 1 Samuel 18, vers 19 tot het einde. Het geschiedde nu ten tijde als men Merab de dochter van Saul aan David geven zou, zo is zij aan Adriel, de meholatiet, ter vrouw gegeven. Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was die zaak recht in zijn ogen. En Saul zeide, ik zal haar aan hem geven, dat zij hem ten valstrik zei, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zei. Daarom zeide de Sal tot David, «Met de anderen zult gij heden mijn schoonzoon worden. En Sal gebood zijn, knechten, spreekt met David in het heimelijke, zeggende, «Zie, de koning heeft lust aan u, en als een knechten hebben u lief, word dan nu des konings schoonzoon. En de knechten van Sal spraken deze woorden voor de oren van David.»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 Toen maakte zich David op en hij en zijn mannen gingen heen. En zij sloegen onder de Filistijnen 200 mannen. En David bracht hun voorhuiden en men leverde ze de koning volkomelijk, opdat hij schoonzoon des konings worden zou. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw. En Saul zag en merkte dat de Heere met David was. En Michal, de dochter van Saul, had hem lief. Toen vreesde Saul nog meer voor David. En Saul was David tot vijand al zijn dagen. Als de vorsten der Filistijnen uittogen, zo geschiedde het als zij uittogen, dat David kloeker was dan al de knechten van Saul, zodat zijn naam zeer geacht was tot zover.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 U zijt in den hemel en wij zijn op de aarde. Een gedeelte van uw gemeente hebt u ingezameld. en mag zich nu weten de triomferende gemeente. Wij hier op aarde op de voetbank van uw heilige voeten mogen zijn in de weg van uw inzettingen in uw zichtbare kerk en het zou wonder zijn als we horen bij die strijdende kerk. En wanneer er nog een verborgen kerk is, mocht u vandaag willen openbaren wat in het verborgen leeft. En als de grote doorbreker in vele leven plaats maken voor u. Die langs de bange baren ween, komt te openbaren dat u zijt geworden uit een vrouw en geworden onder de wet, om degene die onder de wet waren te verlossen. En wanneer we samen zijn in uw huis, Heere, dan heeft het u behaagd uw dragende en sparende handen nog over ons uit te breiden in de betoning dat u nog bezig zijt om uw kerk op te zamelen, want het woord zal er zijn tot de jongste dag, en de sacramenten zullen er zijn tot de jongste dag, totdat u komen zult op de wolken des hemels om uw kerk in te zamelen. Uw woord zegt de bruidegom tegemoet in de lucht... en ze zullen altijd bij de Heere wezen en uw oude kerk beleed... en wij verwachten die dag met grote blijdschap. Mogen u vanavond in de bediening van het woord betonen dat u opent... En dat u doet inblikken in de verborgenheden der schriften. Het is uw eigen woord, verhoogde koning van uw kerk. Eenmaal gesproken tot de jongeren, het is u gegeven. De verborgenheden van het koninkrijk te verstaan, maar hun is het niet gegeven. Mogen u naar de vrijmacht uwer goddelijke genade ook dit uur gebruiken? Kon het wezen om velen te trekken uit die macht van zonde en des doods, waar we van nature allen in verkeren? En dat uw almachtige kracht zich openbaar in die levensvernieuwing welk u zonder ons in ons komt te werken op dat Sion, ook deze dag zonen en dochteren mogen baren, dat u in de onderscheiden gangen die ge met uw kinderen houdt, ook wat onderwijs willen geven en die verborgen gangen, ook dat zegt immers uw woord Gods, verborgen omgangen vinden de zielen waar zijn vrees in woont, en het heilige geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond, en dat mogen ook in dit uur zijn, Heere, opdat u meer en meer gestalte bekomen in ons leven en ons die geheimen kwam te leren dat Zion door recht wordt verlost en de wederkerende toch gerechtigheid. Opdat de bediening van uw olam gods ook deze dag zich openbare. Want als u het bloed zou zien, dan zou u voorbij gaan. Mog u nog wonderen doen, heer, in de donkerheid van de tijd en schoon, wat hier niet zijn kan. Mog u thuis nog een zegen doen achterblijven op de plaatsen waar ze verkeren in ziekenhuizen op zieke bedden, verpleegd en verzorgd in druk in een kruis. mogen u betonen die God te zijn, die op het noodgeschrei nog grote wonderen wil doen, opdat al die wegen van druk en kruis geheiligd mogen worden. En wat met uw kerk zouden verstaan, het was toch goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik al dus ook uw goddelijke wetten zou leren. Bijzonder mogen we vanavond u opdragen deze doopouders en het hun toebetrouwde zaad. En dan denken we ook aan doopouders die vanavond hier ook zouden zijn, maar die vanwege de krankheid van de moeder hier niet kunnen zijn. U mag thuis een genezing schenken, ook doen verstaan dat u ook op deze weg nog spreekt en ons komt aan te spreken. En het mogen ook hun heilige kracht in die jonge levens hebben. Maar ook deze ouders mogen u, de Heere, betrouwen. Want Heer, ieder huis heeft zo zijn eigen geschiedenis. Zo zijn eigen zorgen en noden. En als we dan terugblikken, dan mogen we toch wel zeggen... dat uw wonderen en uw waldadigheid niet ombraken. En denken we bijzonder ook, Heere, aan die ouders... wie er baby in het ziekenhuis zo'n ernstige operatie onderging... en die nu toch hier weer in uw huis ingedragen zal worden... Ook dat jonge pandje mogen we wel bijzonder u betrouwen. Ze hebben het als het ware voor de tweede keer gekregen. De heer en andere moeder is vanwege krankheid al een geruime tijd niet in staat geweest haar baby voor de doop te houden. En dat heeft u vanavond ze wel vergund. We mogen maar leren opmerken. Maar zo iedereen het zijn, het zal vooral een wonder wezen. Als u ons leert onze rechteloosheid en dat we de minste van uw waldadigheid geen rechten kunnen laten gelden. Wanneer we vanavond mogen handelen over de man naar uw hart en de leiding die u kwam te houden, wil u dan ook die verborgenheden ons leren, opdat we zouden zien, O lieve koning, hoe dat u handelt met uw duur gekochte kerk op aarde. Maar ook hoe u toch nogthans, de was door de zonde, de dwaasheid, de vijandschap en de strijd, uw kerk tot de eeuwige zaligheid komt te leiden. Mogen u aanschouwen de noden, de zorgen van uw ganse Sion, ook van de gemeente. bouwt u zelf als in de dagen van ouds uw kerk, opdat het waar worden dat uw Sionsteen. Zal herbouwen uit het stof. Denk aan uw knechten. Aan degenen die tot uw dienst worden toegerust. Denk aan de vakante gemeenten. En geef ook uw knecht vanavond. Die eenvoudigheid en dat getuigenis uit het heiligdom. Ziende op u die nog nooit beschaamd heeft. En dat om Jezus wel. Amen.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 en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keer wil. En als we in de naam des zons gedoopt worden, zo verzegelt ons de zoon dat u ons was in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap Zijns dood en zijn er weer de omstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des heilige geestes, zo verzekerde ons de heilige geest door het Heilige sacrament dat hij in ons wonen... en ons tot lidmaten van Christus Heiligen wil... ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben... namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing ons levens... totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren... en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, vermits in alle verbonden twee delen begrepen zijn...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 Want u komt de belofte toe in uw kinderen en allen die er verre zijn, zoveel als dat de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen en te besnijden, terwijl ik een zegen dat zijn de gerechtigheid des gelos was, gelijk ook Christus en omhelsde, de handen opgelegd en gezegend heeft naar Marcus 10, vers 16. Terwijl u nu de doop in de plaats dat besnijdenis gekomen is...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 Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit in het leven het wel toch niet anders is dan een gestadige dood. Om u in het wel getroost verlaten. De laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon. Zonder verschrikken mogen verschijnen door hem. Onze Heere Jezus Christus uw Zoon die met u in de heilige geest in enige God leeft. En regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te staan. De geliefden in de, de Heere Christus. Ik heb gehoord dat de doop een ordening van God is. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde niet uit gewoonte of uit... ...bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat ge al zo gezind zijt... ...zult gij van u hierop ongeveindelijk antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn... ...en daarom aan allerhande ellendigheid... ...ja, aan de verdoemenis is zelf onderworpen... ...of niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn... ...en daarom als lidmaat zijn er gemeenten behoren gedoopt te wezen. Ten andere of je de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen, in dat christelijke geloos begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, een niet bekend te en de voorkomende leer dat zaligheid te wezen. Ten de derde of je niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gevader vader en moeder zijt in de voorzijde naar uw vermogen te onderwijzen te doen en te helpen onderwijzen. Geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? geliefde ouders vanzelf moet in de bediening van het woord en in de bediening van de sacramenten de nadruk worden gelegd op hetgeen wat de Heere daarmee doet en wil doen aan de andere zijde kunnen we natuurlijk niet buiten de persoonlijke gebondenheid... die in de bediening van de heilige doop bijzonder spreekt. Tot u, ouders, tot de gemeente... en dan ook al de gebeurtenissen en omstandigheden... die in een jong gezin al kunnen geschieden. De gemeente waarin zoveel geboten zijn worden we bepaald bij zoveel verschillende omstandigheden. Ook een van de doopouders die vanavond hier met ons had willen zijn, kan vanwege de ziekte van de moeder niet aanwezig zijn. Maar aan de andere zijde voorbij gaan, aan gebeurtenissen zou ook niet goed zijn. Voor sommigen onder u is het de eerste die hier staan mag. Anderen hebben nou meer voor het aangezicht des Heer gestaan. Voor u is het maanden terug dat u hier bent geweest. Dat de krachten ontbraken om uw kind voor de doop te houden. Dat heeft de Heer u nu wel vergund. En voor jullie is het wel zeer bijzonder dat je hier staan mag. Je hebt je kind als het ware voor de tweede keer gekregen... Het is langs de schaduwen van de dood gegaan, en grijpende operaties verricht. En hoe broos het leventje is, dat heb je helaas, maar al te pijnlijk ook in het verleden moeten beleven. En zo is er ook in het natuurlijke leven genoeg om hierover te spreken. Maar als het goed ligt, ouders, dan is het voor allen een wonder. En dat wonder was pas een wonder... Als we gaan inleven dat we de minste en de geringste van Gods zegeningen hebben verbeurd. wanneer de Heer ons plaatst in onze totale rechteloosheid. in onze verdorvenheid. en in onze onverbeterlijkheid. dan is het een wonder dat hij hier nu staan mag. Wonderen. Ja, ik denk aan het woord van Jezus. En toen hij de wonderen deed dat er een hele groep mensen waren die die wonderen zagen. Ze zagen de persoon van Jezus, ze hoorden de woorden van Jezus. Ze zagen de daden van Jezus. En als vrucht hebben ze dat in bittere vijandschap tegengestaan. En ze zeiden, hij werpt de duivelen uit door de overste van de duivelen. Toen maakte men van het godswerk, maakte men een werk. En toen heeft de Heer Jezus iets zeer bijzonders gezegd, ouders. Daar word ik zomaar bij bepaald. En de Heer zegt, die met mij niet is, die is tegen mij. Dat wil zeggen, dat in het leven van de mens een keus komt te vallen. Wat niet voor is, tegen wat met mij niet vergadert, dat verstrooit. Als u een besef hebt van uw ja dan is er ook vanavond een keus gevallen. Een keus. Om met uw gezin te wandelen in de wegen des Heeren. Om uw kinderen op te voeden naar de voorzijde leer, om ze voor uw rekening te nemen. Dat was uw keus geweest, dat heb je vrijwillig gedaan. Op het antwoord, wat is hier op uw antwoord, heb je samen ja gezegd. Was dat aan de zijde God staan? Was dat de innerlijk begeren van je leven? Die met mij niet is, die is tegen mij. En die met mij niet vergadert, die verstrooit. Want we hebben in ons leven al zo vaak ja gezegd, keuzen gedaan. Waarin de praktijk van het leven zo weinig van terecht gekomen is. Nu moet u uw kinderen gaan opvoeden. En er is niet voor niets tegen u gezegd in die voorzijde leer. Want er is nogal wat leer. Maar de voorzijde leer... En wat die voorzijde leer is, dat heb je ook al gehoord in ons formulier. Dat wij met onze kinderen midden in de dood liggen. Niet waar en dat ze in dat rijk gods niet kunnen komen. Daar zij ze van niets geboren worden. En daar hebben ze maar al te duidelijk tegen u en mij gezegd wat een mens is geworden in de diepe doodstaat. Maar ook gezegd dat er langs een weg van wonderen nog, nog genade is. Ik hoop dat de Heer je dat samen doet ervaren. Ik heb tegen die ouders gezegd. Je hebt het kind als het ware voor de tweede keer gekregen. Ik hoop dat je je kinderen ook eens een keer voor de tweede keer krijgt. Maar dan vanuit de hang door Gods als een geschenk van de hemel. Als een zaad dat de Heere vreest en dat de Heere dient. En dat het waar mag worden dat de God geheiligde zaad, gezegend aardrijk zal erven. Gemeente in de bediening van het woord wordt de gemeente opnieuw in keus volgehouden die u in het verleden... Als de Heer u vergunde een gezinnetje te mogen grootbrengen ook gedaan hebt. We hebben een luidkeels ja gezegd in de voorzijde leer. En ook vanavond wordt u daar eventjes weer aan herinnerd. Wat u daar nu mee gedaan hebt. En dan moet u dat woord van Jezus maar proberen te herinneren. Die niet voor is, is tegen. En die met mij niet vergadert, die verstrooi. Eigenlijk vraagt de Heer vanavond aan u en mij. aan welke kant staan we nu? En dan mochten de Heren door genade de keus die het eenmaal deed, de onze maken, ze werden van God aan de zijde van God gezet, uw God, mijn God, en waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En dan mogen de Heren de tekende bediening van het sacrament door rijke zegen stellen in de gemeente. We gaan aan de bediening van de doop, gaan we de kinderen, de ouders samen toezingen. Uit Psalm 134, dat is Heer de Zegen op u daal. En dat doen we dan staande. Gerrit Aert, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Komt u wel. Jacoba, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En des heilige geestes. Peter Cornelis Herman, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. ...en als heilige geestes. Alt ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en des zoons... ...en des heilige geestes. Gaat het zo? Ja? Hendrik Gerrit, ik doop u in de naam des vaders, en des zons, en des heilige geestes. Hendrika Masje, ik doop u in de naam des vaders. En de zoons en de heilige geestes. Erikje Berendina, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Amen.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 De enige en een waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen uh, tot voortzetting van ons samen zijn. Psalm 22, versen 11 en 12. Verlos mij van de leeuw die woed en tiert. Verhoor mij, Heer, red mij van het gediert. Dat sterk van horen rondom mij heen een zwier te mij staat naar het leven. Dat wordt uw naam door mij mijn roem verheven, zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen, dan prijzen stof, gij die God vreest. Ik gij allen prijs de Heer. We noemen 22, de vers 11 en 12, terwijl we hebben zingen, is de collecte. Hmm. Geliefden, in vervolg van onze bijbellezing... willen we vanavond uw aandacht vragen voor 1 Samuel 18... en met u overdenken de versen 22 tot en met 26. 1 Samuel 18, de versen 22 tot en met 26, we lezen het woord Gods. En zo gebood zijn knechten... Spreek met David in het heimelijke, zeggende, zie, de koning heeft lust aan u, en al zijn knechten hebben u lief, zo wordt dan nu des konings schoonzoon. En de knechten van Saul spraken deze woorden voor de oren van David, toen zeide David, is dat licht in jullie de ogen des konings schoonzoon te worden, daar ik een arm en verachtzaam man ben? En de knechten van Saul boodschapten het hem, zegende zulke woorden heeft David gesproken. Toen zeide Saul al, dus zult gij tot David zeggen, de koning heeft geen lust aan de bruidsgat, maar aan honderd voorhuiden der Filistijnen, opdat men zich reken van des konings vijanden, want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen.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 We twee gedachten overwegen, Satans plan en Satans doel. Het gaat over Satans listen tegen David's leven, Satan, Satans plan, zoals we lezen in de vers in een zo geboodse knecht spreekt met David in het heimelijk zeggende. En het doel, dat is niet onduidelijk. Namelijk zou dachten David te vellen door de hangende Filistijnen. En geven Gods geest dan genade, duidelijkheid, ...overdracht van de waarheid, geliefden. We zijn vanavond met u begonnen in het licht van deze doopdienst, ook tegen deze doopouders te zeggen, die niet voor is, die is tegen. Vanaf de diepte van de val. ...is Adams geslacht eigenlijk verdeeld in twee partijen. Aan de ene kant de kinderen gods... ...en de andere kant de vazallen van de hel. Drielei mensen zijn er niet... drielei wegen zijn er niet... ...het is voor of tegen die met ons niet vergadert, die verstrooit... Daarom is het noodzakelijk om acht te geven op de strijd waarin de levende kerk gewikkeld is en zal blijven tot de jongste dag. En waarin bijzonder ook dit schriftgedeelte in het leven van de man aan Gods hart ons van spreekt. De man die hoog opgericht is en nogthans door de diepten van de strijd gelouterd zal worden. De man die liefelijk is in de psalmen, maar ook in zijn leven de klaagzangen gezongen heeft en in de strijd heeft uitgeroepen en die rusteloos mijn val reed en moedig zoeken. De gemeente gods die zal door een wonder worden weergeboren, door een wonder worden geleid en door een wonder zalig worden. Als we erachter staan, dan zal het pas waar worden. En daar heeft die vijand naar nou boog en schild en vurige op verspild. Want eeuwig bloeit toch die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En de verdenking van het leven van de man naar Gods hart... en de korte episoden die we proberen uit deze gedachtenwereld op te bouwen... verbaast ons steeds meer... De wonderlijke leidingen die God met zijn kind en zijn knecht David gehouden heeft. Daarin vinden we steeds weer terug die, die leidingen die de Heer door alle tijden met zijn kerk gaan zal. En ook als type, zekerlijk als type van hem, die zijn zoon en die zijn Heer is. Strijd, strijd en strijd. Die volgt de die niet ophoudt om aan te vechten, beleidt de gemeente Gods. En in die strijd moet die kerk maar inleven hoe klein van kracht en zwak van moed. Hoe weinig weerstand ze hebben tegen al diegenen die ze vijand zijn. En hoe vaak moeten ze maar ervaren hoe machteloos ze zijn in de louteringen van het leven. David de man naar Gods hart in zijn eerste opgaande weg. Zeker. Er is heel veel in dat leven gebeurd. Daar hebben we in de loop van de maanden ook bij stilgestaan. En als u zich nog even herinnert, dan weet u dat Saul en zijn vasalm... Dat komt altijd weer terug, ook hier weer terug. Op allerlei wijze bezig zijn om hem naar het leven te staan... En langs de weg dat gebeurd is, dat weet u, Gods werk en Gods knechten en Gods kinderen zijn nu eenmaal een voorwerp van duivelse haat. En daarom bewijst ook aan welke kant dat we staan. Want als we zonder strijd zouden zijn, dan zouden we niet weten aan welke kant we geplaatst zijn. En als de Satan vuil verwoed op ons aanvalt dan kunnen we zeggen, we staan gelukkig niet aan uw kant. Ziet u, dat is dan wel de vrucht van de strijd. Saul heeft David vernederd op een verschrikkelijke wijze. Vorige keer bij stilgestaan. Wanneer de bruiloftsdag aantreedt, dan weet u, dan is zijn dochter Michal aan een ander gegeven. En dan is deze mannen, Gods had vernederd, gekleineerd, als vuil gebruikt door Saul. En als hij dan hoort dat zijn jongste dochter, de tweede Michal, in haar hart met David verenigd ligt, dan weten we dat u de vorige keer duidelijk gemaakt en heeft die mogelijkheid gezien door Michal, de dochter van Saula, David, lief. En toen dat Saul te kennen werd gegeven, ze was de haar recht in zijn ogen. Dat wil niet zeggen dat hij er blij mee was, maar dat hij opnieuw weer een mogelijkheid zag om David te doden want lezen we en ik zal haar aan hem geven dat ze hem tot een valstrik is en u even doordenkt satans listen tegen davids leven elke keer verzint hij weer valstrikken opdat hij tot een valstrik is en om dat leven van gods gemeente staan ze zij die mijne Dood, we leggen, lagen, zij ontzien, u hoogheid het niet. Om dat leven van Gods kerk staan ze elke dag gespannen. De netten, de strikken, zijn de kuilen gegraven. En er is maar genade voor nodig om ze te onderscheiden. En vaak als we erachter staan, te bewonderen dat de Heere waargemaakt heeft. Hij zal door zijn vijandswaard niet sterven. Maar leven en als heren daan... waardoor we zoveel heil verwerven... elk tot zijn eer doen gadeslaan. En als ze daarachter staan... dan zien ze dat steeds weer... die bewonderende kracht gods in de leven... dat bewaren vermogen... anders waren ze al lang op deze aarde verteerd geworden. De strijd, ja... nieuwe mogelijkheden een valstrik zetten. Misschien kom ik er nog wel even op terug op dat woordje valstrikken. En dan, dan weet u... hoe gaat hij dat nou uitvoeren? En dan heeft... zal David bij zich laten komen? Ook dat is u in het verband duidelijk gemaakt. En zo zei tegen David... met de anderen zult me schoon schoonzoon worden... Even goed denken, nou is het natuurlijk naar de oosterse traditie van het oude bondsvolk dat het verzoek om de bruid toch altijd uitgaat van de toekomstige bruidegom. Ja, dat is naar de oud-testamentische archeologie van Israël, wanneer een bruid, een bruidegom een bruid begeert of een man, een vrouw, dan ging de begeerte uit van de bruidegom. En dan werd die begeten, bekendgemaakt aan de vader van de bruid. En dan kwam men overeen en dan kwam uiteindelijk de huwelijksluiting. Maar opmerkelijk is dat Saul hier die orde omdraait. In wezen biedt Saul aan David zijn dochter Michal aan. Tegen de traditie van het oude bondsvolk om. En dan merken we op als David die aanbieding krijgt tegen de orde die in oud Israël gebruikelijk was, dat heeft hij al gedaan toen met de strijd van de Filistijnen. Dan is David heel voorzichtig. We merken in het vervolg van deze geschiedenis dat David daar niet mee enthousiast zegt: "Nou, dan is de zaak opgelost, koning Saul." Of dan zijn we weer in vrede bij Kandir. Maar David opmerkzaam gemaakt op hetgeen in het verleden heeft plaatsgevonden. En dat was toch geen kleine zaak. Want de speer was naar hem geworpen. Op velelei wijze had David al op zijn leven geloerd. Dat hij met de geest van de voorzichtigheid. En niet zo direct zou antwoorden. Als dan ook dat gesprek. Tussen David en Saul. Of Saul en David is geëindigd. Dan voelt Saul. Dat er heel wat moet gebeuren. Om die valstrek. Die hij voorgenomen heeft, voorgenomen heeft. Toch neer te zetten. Want hij zal. Door alles heen. Zijn doel bereiken. En hoe hij dat doel bereikt. Dat wordt nu in onze tekstwoorden weergegeven. Daarom. Satans lest tegen Davids leven. Vele andere dingen zouden tegelijkertijd uw aandacht kunnen vragen. Om tegen u te zeggen dat Satan steeds maar opnieuw doorgaat. Steeds maar opnieuw lesten uitdenkt. Zijn plan om zijn doel te bereiken zeker zal uitvoeren om u zo kort even duidelijk te maken... wat ik ermee zeggen wil... wel hij houdt nooit op. Nooit op. Als de hel aanslagen wil doen... op het zaad van David later... in de geschiedenis van Elia... komt u dat tegen... dan heeft hij eerst... eerst op de hoogmoed... van de koning van het tienstammenrijk... op gewerkt. En dan heeft hij een verbindenis gesloten... Met een baaldienaar. En zo komt Izebel aan het hoofd bij Agap. In de geschiedenis van Elia heb ik dat uitvoerig met u behandeld. Maar het doel ligt verder. Ligt tientallen jaren verder. Want u weet dan wordt uit dat huwelijk. Wordt die goddeloze Atalia geboren. En dan komt de tweede stap van de hel. Eerst heeft hij de hoofdstad van Tiestammenrijk ingenomen door die zeebal te plaatsen. En dan plaatst hij Atalia in Jeruzalem. En dan komt het moment dat Atalia grijpt naar al het koninklijke zaad van David. Ruim 60 jaar heeft de satan erover gedaan om dat doel te bereiken. En hij grijpt mis. Natuurlijk grijpt hij mis. De poorten van de hel, die zullen Gods gemeente niet overweldigen. En waarom al deze dingen? Ik denk dat de Heer deze geschiedenis in jong en oud ons voorhoudt. om op twee dingen te letten: namelijk op de steeds maar voortdurende strijd, op de steeds nieuwe aanvallen die de hel overdenkt en beraadt op zijn gemeente, en aan de andere zijde die wonderlijke bewarende handen Gods. Altijd weer opnieuw. En we kwamen haast, dat vogel van ons net. Die loze strik tot ons verderf gezet. Die strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. toe volk God, kijk eens terug in je leven. Hoe wonderlijk heeft de Heere door wegen die we niet gekend hebben. De kerk behoed en bewaard. En nou hier. David heeft opgemerkt wat Sal, als hem voorgesteld heeft. Hij biedt hem... Zijn tweede dochter aan. En David, om dat nu zo eens tegen u te zeggen. die is heel voorzichtig. Hij zegt niet: koning, zeg het maar. Want daar wordt nog helemaal niet over een bruidschat gesproken. Want die komt hier terug, die bruidschat. Want in wezen van de zaak had Saul geen recht meer. om een bruidschat te eisen. Want immers die bruidschat die had David betaald. Dat had David betaald in de strijd tegen de Filistijn. Toen hij met gevaar van zijn leven, met inzet van zijn eigen leven, de bruidsprijs verwierf. En ik zat vanmiddag te denken, wat zou je daar lieve gedachten uit kunnen ophouden. Waarin hij als type, als type van de kerk, die eeuwige vrijbrief en die bruidsschat voor zijn kerk verwonnen heeft. Toen hij zijn leven stelde voor zijn schapen. Niet met goud. Nog met zilver, Maar zijn dierbare hartprijs bij zijn vader bracht. Om zijn bruid eeuwig vrij te kopen. Maar daar gaat niet dieper op in. Maar dat beet ligt er waarin verankerd. En als dan Saul ziet. Dat David heel voorzichtig in die weg handelt. Dan, dan gaat hij raad houden. En wat doet hij nu? Wel daarom. Satans listen en zijn trawanten. Zijn verzallen. Wel en zo gebood toen zijn knechten. David is weg. Zou die valstrek die hij in zijn gedachten heeft. Dan niet in vervulling gaan. Zou hij die zoon van Isaïe dan toch niet in zijn handen krijgen. Zou die David door zijn plannen heen kijken. En wat hij dan doet. Dan even later. Dan worden de knechten die dus bij hem staan, die worden bij hem geroepen. En dan zie ik in mijn gedachten hoe die knechten dus zijn officieren, zijn hogen, om zijn troon, bij Saul geroepen worden. En ik zie ze daar zitten, de raadslagen houdend. Een gesprek. Saul en de Zijnen. Mag ik proberen dat gesprek te houden? Ik heb je laten komen zo. Nieuw raadsplan, krijgsplan, uitvoering van bepaalde wetten, koningszal. Zijn er bepaalde dingen te regelen die ten opzichte van de natie noodzakelijk zijn? Maar met dat knechten bedoelen we de oudsten van zo. Is dus nee. Ik ga niet over nieuwe wetten. Ik wil geen krijgsplan met u overdenken. Ik wil met u denken over David. Over David. Zou de koning tot zichzelf komen? Zou u nu zeggen tegen zijn knechten om en mijn mensen. Ik ben vrouw geweest. De heer is zegen op zegen gegeven. De vijanden zijn als het ware vernietigd. God heeft langs een wonder ons bevrijd. Ik moet terugkomen van mijn besluit. Ik ben helemaal fout geweest. Die zaken met David die moeten in orde komen. Nee. Nee. De hel komt nooit op zijn plannen terug. De hel zal nooit invallen voor God. Alles wat de Heer doet... Aan die zoon en al de verzallen van hem zullen geen vruchten afwerpen. Ik heb je op de fluit gespeeld. Ik heb je klaagliederen gezongen. Jezaja zegt, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig en tot een wederhorig volk. Het is een gesprek over David. En hoe dan wel? Ik heb David, mijn dochter, als het ware aangeboden. En hij reageert er niet op. En knechten, ik heb een doel en een plan. Hij zit in de weg. En als hij koning wordt, dan is dit met jullie plaats zo gebeurd. Als David mijn troon overneemt, dan kunnen jullie je sterren en strepen ook waarin leveren. Luister je goed naar me. Hè? En wat moet er dan, dan wel gebeuren? Wel, luistert u dan maar. Je moet met David een gesprekje houden. Je moet hem benaderen. Maar, dat moet je listig doen. Heel listig. Naar toen ze de Heere Jezus gevangen wilden nemen daar in de hof, weet je. Toen de vertegenwoordiging van Sanhedrin achter de schermen bleef kijken hoe dat uitgevoerd zou worden. Want ze hadden immers ook toen een plan gemaakt om hem gevangen te nemen. Niet op het feest en we zullen het listiglijk doen. Luistert u hoe dale doet? Ook hier heeft Saul zo, zo listiglijk... Zijn plannen overdacht. En ik zie die mensen luisteren daarom die troon. En wat moeten ze dan met David aan? Wel, zegt hij, moet je luisteren. En zo gebood, zijn knechten. Spreek met David in het heimelijke. En zeg, zie die koning. Die heeft lust aan u. En dan al zijn knechten hebben u lief. Word dan nu des konings schoonzoon? Weet je nu je opdracht? Weet je nu van mijn raadsplan? Weet je wat ik van je wil? Je gaat naar, je gaat naar David toe. En dan ga je bepaalde dingen tegen hem zeggen. Ik ga nu met u dat gesprekje overbrengen. Moeilijk? Helemaal niet. Ik zie die mensen het paleis van Saul verlaten. Weet je wat me opvalt, jong en oud? Dit. Dat er bij al die knechten aan wie hij zijn raadsplan openlegt. Hoort u? Dat er niet eentje bij geweest is die gezegd heeft, Saul moest luisteren. Daar doe ik niet mee. dat er niet eentje bij geweest is die gezegd, koning, jij bent verkeerd bezig. Als jij zo doorgaat, krijg jij God tegen, hoor. Denk erom, je grijpt naar een kind, hoor, en je grijpt naar een knecht van God. Denk erom, dan kan je toch weten, dat heb je toch in de maanden die achter zijn, toch op mogen merken hoe God met hem is, verbrang je vingers niet, hoor. in eentje bij. Stilzwijgend hebben ze naar het plan van Saul geluisterd. En ik lees en zijn knechten van Saul spraken deze woorden in de oren van David. Ik ga er gesprek over brengen. Ik zie die, die wapenburg. Hè. Saul was nog een van de hoofdofficieren. En dan komen die anderen die hogen. En die naderen die tent waar David is. Dat kan je best begrijpen. Hoe dat gebeurd is. Even komen eens bij je kijken, We willen een gesprekje met je hebben. Tjo, hoe gaat het met jou? Ik ben een beetje bekomen van, uh, van die narigheid van, uh, van Merab. Ons koningen. Het is echt hoor, het, het, het is toch zo'n wispelturige man, die koning, hè? die koningscel. Je kan er eigenlijk niet op aan, die kan van die wonderlijke besluiten nemen. En een ogenblik later, dan maakt hij weer een heel ander besluit. Maar goed, luister David. Jij moet geen verkeerde indruk hebben, hoor, van die cel. We staan er dichtbij, hè? en we gaan er al zoveel jaren mee om. En eh, als je maar weet wat hij bedoelt valt best mee. En wij kennen hem dichter dan jij. En die gesprekken die jij met hem hebt, we hebben heel andere gesprekken. Weet je dat dat zo, dat zo je eigenlijk lief heeft? Luistert u maar. En zegt, zegt hij: De koning heeft lust aan je. Weet je dat je een grote plaats hebt in het hart van, van zo? En in het diepste van de zijn. Mag die Saul jou wel, hoor. Jij moet er echt niet zulke verkeerde gedachten over denken. Vergis je toch niet, David, in deze tijd koning zijn. Grote slagen moeten slaan met die Filistijnen. En elke keer in de spanning van hun oorlog. Maar in diepste van de zin heb je een plekje in het hart van die Saul. Echt, hoor. En weet je, dat heb je ook in ons hart, hoor. Je gaat wel niet zo nauw met ons om. En we weten best dat je een beetje anders denkt dan wij. En dat je uh, wat de invulling van je leven betreft. Dat dat ook een beetje anders is dan de onze, Maar toch heb je een plekje bij ons gekregen. Begrijp je nu de doelstelling? Wat is dan de directe doelstelling? Wel. Op Davids hart spreken. En prijzen, een standbeeldje geven, werken op zijn eer, werken op zijn vermogen, zeggen dat hij toch wel een bijzondere man is. Maar, o, oh, o oh, gemeente, als de wereld en de hel zijn deuren voor je openzet, als de wereld en je hel je vriendelijk tegemoet komt, en als ze zeggen. Dat ze het best met je willen hebben. dan al denken ze wel eens een beetje anders over je. En David heeft dat gesprekje gehoord. En weet je. Wat die koning nou eigenlijk wil. Maar wij willen dat ook hoor. Wij willen. Dat je die tweede dochter. Van Saldi Michale. Wie haar hart helemaal aan jou verband is. Dat jij die neemt. Dat jij die neemt als je vrouw. Jo, dan is alles opgelost. En al die narigheid van verleden is voorbij. Zet er een streep onder. Is David dan niet vergevensgezind? Heeft hij dan niet vanuit God geleerd? En dat is toch een wonder als je dat persoonlijk mag weten. Van Gods verdraagzaamheid en langmoedigheid. Ja, dat weet David. En toch... Toch kinderen gods, wat kunnen ze in beginsel argeloos zijn. Er niet doorheen kijken. David heeft niet die pluimstrijkerij aanvaard. Want hij door genade gespeend aan mensengunst En aan mensen eer. Paulus zou later zeggen, indien ik mensen behaag. Dan ben ik geen dienstknecht van Christus. Maar toch, Gods kinderen kunnen zo argeloos zijn soms. Dat ze later zeggen, joh, dat ik daar nou niet doorgekeken heb. Dat ik daar toen toch geen juist inzicht over. Dat kan ook oh kinderen Gods. Dat kan. En als dan die knechten van Sal zo vriendelijk met hem spreken. En spreken over die grote plaats die hij toch heeft. Bij zo en bij zijn knechten. Dan denk ik dat David al kunnen zeggen mensen dat is goed hoor. Maar ik heb een ander plekje nodig. Ik heb een ander plekje En ik heb een plekje gekregen in het van gods. En ik mag de gunst en de eer als heren ervaren. En dat is me meer waard dan duizenden zouden bij mekaar. Liever in vrede met mijn God en in oorlog met de wereld. Dan vrede met de wereld en oorlog met mijn God. En bovendien. Hij is nog steeds, nog steeds bij zijn afkomst blijven leven. Wat voor wonderen tot nu toe gebeurd zijn. En vergis ze niet. Gezalfd. Verkoren. Duidelijk openbaar. Van God doorgeholpen. In de strijd bijgestaan. David is in tienduizenden verslagen. Op een bijzondere wijze bewaard gebleven. De tekenen omheen. hem Ze getuigen van Gods gunst en van Gods trouw. David kan zeggen. Weten wat hij aan zijn God heeft. Weet u. En toch. En toch bij je afkomst blijven. Hoor je kinderen, Gods, toch maar bij je afkomst blijven. En dan lees ik in de tekst van vanavond. En al zijn knechten hebben u lief, worden nu des konings schoonzoon en de knechten van zou spraken deze woorden voor de oren van David. En toen zeide David is het licht in hun liederogen des konings schoonzoon te worden. Daar ik een arm en verachtzaam man ben. En nu laat David voor het eerst, hoort hij voor het eerst, licht vallen op dat wat Zo zou kunnen eisen: namelijk een bruidschat. David is overtuigd dat als hij die dochter neemt, dat Zo nog altijd recht heeft om een bruidschat van hem te eisen. En die wetenschap. Die maakt hem het onmogelijk. Om het verzoek te doen. Om de dochter van Saul. Nee hij kan het niet. Om te zeggen. Saul niet jij biedt je dochter. Maar ik eis je dochter. Op grond van. En zo. Zijn die knechten naar Saul gegaan. En zij moest luisteren. Hij begeert. Zelfs je dochter, hij zit in de knoop met de bruidsgat. En nu was het woord aan Saul geweest. Om tegen David te laten zeggen, David, die bruidsgat die heb jij opgebracht. Die heb jij opgebracht toen je daar stond met die Filistijn. In de naam van die God die jij gehoond hebt. Die bruidsgat die jij verwierf. Toen je bovenop die reus stond en het zwaarduis zijn scheden trok en zijn hoofd eraf sloeg. Toen heb jij getriumfeerd, Toen heb jij de prijs verworven. Toe zou dat is jouw beurt. En zal die toch die valstrik begeert. Die heeft langs deze weg en andere weg uitgedacht. Zeker nu zal hij tegemoetkomen aan degene waar David mee in de knoop zit. En de knechten van Saul boodschapten het hem, zeggende, zulke woorden heeft David gesproken. En toen zeide Saul al dus, gelieden tot David zeggen, en dan zie ik ze voor de tweede keer om die troon van Saul heen. Zie die boodschappers komen, die verzallen, wat, wat laten ze laten de zich willen gebruiken heen in de dienst van Saul. Wat laten ze zich toch gewillig gebruiken in de dienst van de hel? Wat laat een mens zich toch gemakkelijk gebruiken in de dienst van de hel? Wat laat Gods dienst zich gebruiken in de dienst van de hel? Maar nu gaat Saul op een godsdienstige toer. Dat ga ik je bewijzen. Nu gaat hij op een Gods dienstige toer. En wat gaat hij nu zeggen? Nu gaat hij wijzen. Op de verbondsheerlijkheid. Van Israël. Op die God van de eet En de God van het verbond. Want nu gaat hij een prijs eisen. De prijs. Van de voorhuiden. De prijs van de besnijdenis. En die heilige beduiding nu. Die ga ik zo met u overdenken. Maar laten we ons eerst maar eens zingen. 54, het tweede vers. Want vreemden steken het hoofd omhoog. Tot mijn verderf, ik zie die om mij te doden, samenspannen. Zij stellen God zich niet voor het oog. Zie God, die nimmer mij vergeet is mij een halper in mijn lijden. Hij voert hen aan die voor mij strijden en ondersteunt mij in mijn leed. Het tweede van 54. Dat David op de bruidsschat gewezen heeft. Komt duidelijk openbaren. De woorden van Saul die hij tot zijn knechten spreekt. Luisteren. Wat was een bruidsschat? Dat ga ik niet breed met u opzetten. Bruidsschat was vijftig zilveren sikkelen, was ongeveer zes kilo gesmolten zilver. Een groot kapitaal in die tijd. Je kunt het lezen in de Deuteronomium. U kunt het ook lezen in de geschiedenis van, uh, van Isaac. Je kunt het lezen in de geschiedenis van Dina. Met de, toen ook die bruidsgatter sprake kwam. En Saul heeft daarop ingespeeld, luistert u naar. En toen zeide Saul: Al dus gult, gij lieden tot David zeggen. De koning heeft geen lust aan de bruidschat, maar een honderd voorhuiden van de Filistijnen. Of dat men zich vreken aan als konings vijanden. Want zo dacht David te vellen door de hand van de Filistijnen. Als ik dat zo natuurlijk lees, dan vind ik dat barbaars. Nu moet u niet vergeten. Dat in die tijd. In de oorlogen ontzoglijke vreedheden gebeurden, Dat men zelfs de afgeslagen hoofden. Van de verslagen vijanden op wagens laden. En zo in triomf door de straten voerde. Maar dat bedoelt u niet. Hij bedoelt het niet niet. Wat zo doet? Hij doet een beroep op het geweten van David. Namelijk het wonder van de besnijdenis. Ik had gedacht daar veel van te zeggen vanavond tegen u. Om eens te gaan overdenken waar Saul op speculeert. Ik heb gezegd, nu wordt Saul Voorhuiden. Want dat volk waar tegen gestreden werd. Dat waren de onbesneden Filistijnen. En je leest maar in Leviticus Exodus. Deutonoam ga die tekst niet voor u opzoeken. Wat de besnijdenis in wezen betekende. Een teken van heilige afzondering van Israël. Ik ben de Heer. Uw God. Denk maar aan de besnijdenis de Sichem, toen het volk besneden werd, ze mochten geen stap het beloofde land indoen verder, tenzij ze besneden waren. De onbesneden moest uitgeroeid worden in Israël. En de besnijdenis zelf, het teken van de besnijdenis, dat was toch een teken van God? Van de God, dat is eeds en dat is verbonds. U kunt dat toch vinden in Genesis 17. En als u geluisterd hebt met de bediening van de doop. Hebben de opstellers ook in het formulier gewezen naar die heilige betekenis van Genesis 17. Ik zal mijn verbond oprichten tussen u en tussen mij. En tussen u zaad enzovoort. En dit zal uw teken zijn, het teken van de besnijdenis. En die teken van de besnijdenis wist op, ten eerste op de onreinheid. De besnijdenis was een heenwijzing dat alles door de zonde vervloekt lag, ontadeld was, onder het oordeel lag, ook de voorplanting van de mens. In zonde ontvangen en geboren zou David me later in 51 leren. Het was een teken van de totale verwerpelijkheid. Daarom als het kinderke besneden werd, dan werd het stukje wat was weggesneden weggeworpen. Het bestond niet meer voor God. Al zo roeide hij de goddeloosheid uit, uit het leven van de mens... En bevestigen dat nieuwe leven in Hem, die de besnijdenis, rees in Romeinen, tien maar wat te betekenen. De reine besnijdenis des levens in Christus. Gij die besneden zijt, niet met de besnijdenis die met handen geschikt. Een heiden was een onbesnedene, een onreine, die in Israël niet bestaan mocht. In de opdracht van God een einde maken. Aan die onbesneden heidenen. Het volk moet gereinigd en geheiligd worden. Afgezonderd tot de dienst van God, zegt David. Begeer je, mijn dochter, dan moet je een keus maken. Sta je aan de zijde van God? Voel je de oorlogen en de sier? Strijd je voor Gods zaak en voor Gods naam? En nu, dan heb je dan een teken. Honderd voorhuiden van de Filistijnen. Luistert u mij. En de koning heeft geen lust aan een bruidsgat. Maar aan honderd. 100... Ach David. Die bruidsgat daar gaat het helemaal niet om. Maar je moet de keus van je leven openbaren. En de heilige oorlogen, dat is Je kan je bruid verdienen in de heilige strijd. Wat zou ik daar graag nog een poosje over doorgaan met u? Hoe Davids zoon en Davids Heer in de heilige strijd, in de opdracht van zijn vader, de bruidskerk heeft verworven door zijn bloed. David, die wordt door Saul met een godsdienstig betuig in de valstreek getrokken. David, sta je aan de zijde, Gods? Ik lees immers dat men zich vreken aan dat konings vijanden. Het gaat om Israël te zuiveren tot uw heilige dienst. De onbesnedenen moet uit Israël uitgeroeid worden. En die knecht nu boodschappen, David, deze woorden. En David mag een keus doen. Nee, geen onheilige strijd. Niet wat de wereld en de moderne theologie daarvan maakt. En dat bloedig gebeuren dat later zal plaatsvinden. Een heilige strijd tegen alles wat onrein en onheilig is. Er ligt een les in. Mag ik de andere keer verder met die zaken gaan? Een les in. Een opdracht, maar dan een heilige les. Niet door de hel ons voorgehouden, maar door de koning der koningen. Schijt u af. Raak het onreinig niet aan, gij die de vaten des Heren draagt, om een reine, heilige en volmaakte wandel voor de Heren te leren leven. Het onbesneden hoort niet in onze tenten. Ik heb wel eens vaker bij een kerkelijke huwelijk bevestiging tegen de bruid en de bruidegom gezegd, misschien wel tegen u. Misschien wel tegen u, want ik heb nogal wat huwelijken bevestigd hier. Wanneer de Germanen hun huwelijk aangingen naar hun wetten en tradities, dan bouwden de ouders en de familie een nieuwe hut. En bij de ingang van de hut werd er een balk, een drempel gelegd. Dat was een heilige drempel. Dat was bij de heidenen, bij de gemaakt. En daarmee beloofde het jonge paar, als ze die nieuwe hut zouden ingaan, dat er niets ingedragen zou worden, dat in strijd was met het godendom der Germanen. En ik heb vaak bij een kerkelijke huwelijk bevestiging gezegd, kinderen, dan nou legt de heer vandaag en de dag in je nieuwe huisje een heilige drempel. Daar mag niets inkomen. Wat in strijd is met de naam en de zaak en de Ere Gods, Dat mag in je tent niet gedragen worden. En in diepst van de zin. Is dat hetgene. Wat zo David voorhoudt. Hij moet de heilige strijd. Des heren strijden. Ik heb gezegd. Ga er niet op in. Moet ik het laatste afraffelen. Dat doe ik niet. Ouders. Bij de ingang van uw huis. Een heilige drempel. Naar het woord van God, u ja hoort, in die voorzijde leer. In die voorzijde leer. Niets wat de Heer mishaagt, wat schadelijk is voor geestelijk welzijn van je kinderen, hoort in onze tenten te winnen. David kreeg opdracht het onreine uitroeien in Israël. Het is de opdracht die we samen hebben om in een heilige afzondering te leven voor het aangezegde serie. In deze tijd is dus hier alles kan en alles mag. En het eenvoudige afgezonderde leven van Gods kinderen tot een hoon en een spot wordt gemaakt. Waar onze kinderen op onze eigen scholen. Waar vader en moeder nog naar de gehoorzaamheid van het woord begeren. Onze kinderen gekleed moeten zijn. Onze kinderen zich hebben te gedragen in kleten en haardracht. Ook dat. Tot de spot worden op de schoolplein. Hoort u? In die tijd. Meer dan ooit de heiligheid als heren voor te staan. Niet uit een wettisch beginsel. Maar dus, heren wet nog danks. Verspreid vol maakter gelangs. Dan was het haar bekeer. Het is Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En de slechte wijsheid leert. Dat de hel zijn plannen maakt. Maar God zal naar zijn eeuwige raad die weg al zo richten. Al zo richten. Dat hij er met goud zal uitkomen. De kerk is geen prooi. Al zijn ze met vele valstrikken omringd. Want de zaak des heren zal triomferen. Satans listen tegen Satans leven. Het zal niet gelukken. Dat dood Gods glorie niet. Laat je leven in eenvoudigheid zijn. En tenslotte. Ik had nog zoveel verder met u willen spreken vanavond. Maar laat het zomaar liggen. Niet. De Heer heeft gezegd. Daar wil ik wonen. Hier is mijn rust. Dit heb ik begeerd. Amen. Heer, ach, wat een gedacht nog veel meer van dat woord met elkaar te overdenken. Maar laat datgene wat we overdacht hebben duidelijk zijn. Hoe dat de hel steeds maar weer opnieuw bezig is, valstrikken te plaatsen. Listen te overdenken. Raadslagen te stellen. Maar u Heer Jezus, heb uw kerk gezegd dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Door ons begrijpen, o God, dat we maar genade van de hemel nodig hebben. De gave van onderscheid om te leren wat van u is en wat van de mens is. Denkt ook aan deze doopouders, neemt u ze voor uw rekening. Geeft zijn heiligheid als levens voor u, de heren, met hun kinderen te wandelen en te handelen. Leid ons de weg der verstandigen, leid over de wegen die we moeten gaan. Wil het tekort van ons werk verzoenen in het bloed, en dat om Jezus wel, amen. De slotzang van de gemeente is uit psalm 21, het achtste vers. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw raak zal hen verslinden. Uw rechterhand zal eens met kracht vernielen en verslaan hen die uw rijk weerstaan. Het achtste vers van psalm 21.